En mijn en zusters, meer waarde. Vooral in deze tijd is het een vraag die we ons kunnen stellen. Mensen, jongeren, met vele talenten, jongeren die de taal beheersen... jongeren die begunstigd zijn met allerlei gunsten van Allah, van veiligheid... van kleding, van geld, van inkomens, van studies die ze kunnen verrichten op allerlei manieren... baantjes die ze kunnen krijgen op allerlei manieren... Uiteenlopende talenten en netwerken en een samenleving of een maatschappij... die het helemaal voor ze vergemakkelijkt eigenlijk... of op vele fronten voor jou vergemakkelijkt om in meerwaarde te kunnen zijn... In die zin, hoe, wat voor meerwaarde ben jij? Wat voor meerwaarde ben jij en ik? Wat voor meerwaarde zijn wij voor de omme van Mohammed, salallahu t? Wat voor meerwaarde zijn wij voor de islamitische gemeenschap? Wat voor meerwaarde zijn wij voor de islam? Nadat wij trots en eervol nu al 18 jaar, of 22 jaar, of 50 jaar al roepen dat we moslim zijn en de, dus onszelf en onze naam vereren door die te verbinden aan de Islam. Maar wat heeft de Islam aan ons gehad? Waren wij inderdaad een in meerwaarde voor de Islam, een goede vertegenwoordiging voor de Islam, een etiket eigenlijk of een visitekaartje voor de Islam, of waren wij meer een last voor de Islam en waren wij meer een last voor de umma en waren wij meer een last voor de samenleving? Wat is jouw meerwaarde? Wat is jouw meerwaarde voor de oma? Nee, maar wat is jouw meerwaarde ook voor deze gemeenschap? Wat is jouw meerwaarde voor de Nederlandse samenleving? Wat is jouw meerwaarde voor de stad waarin jij leeft of hier in Leiden waar wij op dit moment zitten? Nee, wat is jouw meerwaarde binnen jouw vereniging? Wat is jouw meerwaarde op, jouw, op straat? Wat is jouw meerwaarde op jouw, op jouw opleiding of binnen jouw bedrijf of je stageplek? Wat voor meerwaarde, wat ben jij anders dan alle andere stagiaires? In welke vorm ben jij anders dan alle andere medewerkers? In welke vorm ben jij anders dan alle andere buren en alle andere ploeggenoten of voetballers of wat dan ook? Op welke manier ben jij, heb jij je kunnen onderscheiden in positieve zin? In hoeverre brandt er iets in jou dat jij mensen om jou heen ziet die verzuipen in de zonde? Die verzuipen zelfs nog erger dan de zonde in de shirk, in de koffer. Verzuipen richting Jehennem af het lopen zijn. In hoeverre heeft het jou een keer wakker gelaten? In hoeverre heb jij nagedacht en hebben wij nagedacht. Wat kan ik nou met, deze net, met dit netwerk wat ik heb. Met mijn talent wat ik heb. Met mijn creativiteit wat ik heb. Op de plek waar ik ben. Wat kan ik daar allemaal mee om één persoon van die 16 miljoen. Of van die 15 miljoen. Mee te krijgen richting het paradijs. Of richting van de donkerte van de dwaling. Naar het licht van de islam. In hoeverre heeft het jou bezighouden. In hoeverre heeft het jou misschien zelfs wakker gelaten. In hoeverre heeft het jou misschien zelfs een tranen doen uitbarsten. Wanneer je inderdaad weer iemand zag. Die zo goed was. En zoveel betekende. En noem maar op. Maar jij hem of haar nooit hebt uitgenodigd naar de weg van Allah. En hij of zij vertrokken is. Terwijl die... Niet eens moslim is, oftewel die op een andere pad eigenlijk bewandelde dan je hoopte. Zeker als je zag wat hij allemaal deed voor zichzelf en voor anderen en voor de maatschappij. En wat voor meerwaarde hij of zij was. In hoeverre steekt dat? Ik kan jullie vertellen dat Allah zozij ons een voorbeeld geeft, een voorbeeld geeft van een dier. Die wel de zorg had. Een dier. Die Allah in de Koran vermeld en ons als voorbeeld dient. En tot de dag des oordeels zullen wij het blijven reciteren en lezen. En eraan herinnerd worden dat hij vereerd wordt in de Koran. Terwijl er miljoenen andere dieren zijn. En hij eigenlijk bij naam wordt genoemd zelfs. Allah vertelt ons in het rijk van de profeet salam, de profeet Suleiman die de macht kreeg, de ultieme macht kreeg, die geen ander heeft gekregen, namelijk de macht, niet alleen maar over de ins, als koning over de mensen, nee, zelfs over de jinn was hij koning, zelfs over de dieren was hij koning, en kon hij, kreeg hij de gaven, de, de, de vonden van Allah om daarmee te kunnen communiceren met de dieren. Met de regime, eens alles had hij, nee nee sterker nog, zelfs de wind. Als hij, wil, als hij wilde dat dus de wind hier in Nederland niet zou zijn, maar in Turkije of wat dan ook, of in Limburg wel en hier niet, kreeg hij dat met de wil van Allah, kon hij bepalen welke richting de wind op zou gaan. Kijk wat een ultieme macht, wat een power. Dus eigenlijk een boodschapper, een prof, je krijgt dus een boodschap van Allah, je bent gewoon een profeet. Je krijgt ook nog de koningschap. Maar dan niet zomaar een koning zoals de rest, maar een koning die, wiens macht verder reikt. En dan zie je dat hij, zoals in de Koran van Mel staat, dat Allah was, blijft met je hart en met je hoofd in het verhaal hier. Blijf met je hoofd in het verhaal hier. Heb je nog nooit kinderen zien bidden? Dan stoppen we, dan gaan we allemaal kijken. Doe je die camera af, neem je die even op voor, voor ze, kun je elke week afdraaien. Masha'Allah, prachtig gezicht om te zien, absoluut. Maar blijf in het verhaal, alsjeblieft. Suleiman, die zat een keer, zoals hij deed, als koning, om te kijken naar zijn onderdanen. En de onderdanen zijn dus inderdaad bij hem de mensen, de ljinnen en de dieren en alles. En op dat moment mist hij iets, mist hij iemand en zegt hij zoals in de Koran vermeld staat... Wat tayr al Am Hij keek en hij miste al hudhud. -hud. hoed. Al dus hij zegt niet van: Ik mis een vogel. Nee, hij noemt zelfs de naam van de soort zelfs. Al hudhud is in het Nederlands de hop. Degene die niet weten wat dat is, dat is Woody Woodpecker. Ken jullie Woody Woodpecker van die tekenfilm? Zo gaat het toch? Die worden niet boomzout. Dat, dat, dat. dat is zo'n hop. Mocht je het hebben gemist in je jeugd, zoek het op, google het, dan kom je woody woodpecker tegen. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk de volgende soort de hop. Hij miste er eentje. Hij zegt dus, hij kijkt en hij ziet een, iemand die die onmis. Meliela aral hudhud. En in al Of is hij er gewoon niet? Zie je hem niet of is hij er gewoon niet? Hoe kan jij in je hoofd halen om er niet te zijn terwijl je je moet melden? Luister... Er is een koning, er zijn regels binnen dit bedrijf of wat dan ook, dat dien jij aan te houden. Dus ook als als hop, had jij een functie, je kunt niet zomaar even vrijpakken. Even zeggen van luister, zoek het maar even uit, ik ben weg. Zonder even te melden van ik moet daar naartoe of wat dan ook. Dus Suleiman, die is teleurgesteld en die zegt dan ook en waarschuwt dan ook de rest ervan. En hij zegt dan tegen ze, Shadida wat ik met hem ga doen ik ga hem martelen nee nee sterker nog of ik ga hem zelfs slachten of en dat is de rechtvaardigheid of hij moet een goed excuus hebben een duidelijk excuus waar is deze hoedhoed? -hoed? waar is hij gebleven waar is hij naartoe wat heeft hem eigenlijk nu een profeet doen ongehoorzaam dat hij ineens weg is gegaan hij was weg en het vliegen. En op dat moment, op een gegeven moment, vliegt hij zo. en kijkt hij naar beneden. en ziet hij daar een volk. In Sebe, wat vandaag de dag -e heet. En daar was. zag hij raar iets wat bij hem niet. wat hij niet begreep. Een vogel die zoiets had van. nee, dit kan niet. wow, wat is dit? Wat zag je daar? Hij zag daar dat er een volk. Normaal een koning heeft, maar dat volk had een koningin. Vond hij raar? Kan niet. Normaal is dat is, is tegen de natuur en zelfs of wat dan ook. Dus hij begon daar vraagtekens bij te stellen. Hij ging observeren, denk van wat is daar nog meer mis? En dan valt hem iets ergens op. Iets ergens op. Hij komt dus eigenlijk, op dat moment toen, toen Suleiman dus aangaf van luister ik ga hem afmaken of slachtoffer, hij moet met een goed, voor, met een goed excuus komen. Kwam hij aanvliegen kort daarna. Vanekataber van al. Kort en aan kwam hij en hij zei: O had to be biman to hard be watching a took a minimum saber. Wat je a tookamin, saba im O profeet Jezuseman. Rus. Ik weet dat ik met iets ben gekomen. Waar zelfs u niet vanaf weet. Ja, je hebt de macht over de mens en de zin en de dieren en de wind en noem maar op. En uw u, u, koninkrijk en uw macht reikt zo ver. Maar ik kom met iets waar u zelfs niet vanaf weet. Ik kom met iets nieuws. Wat? Dus hij maakt Suleiman nu ook. Geeft hem al gelijk te kennen van luister. Ik heb iets belangrijks. Ik heb iets groots ontdekt. Suleiman die wil op dat men natuurlijk luisteren. Wow met al mijn macht wat ik van Allah heb gekregen is er dus iets wat zo belangrijk is waar ik niet de vinger op heb kunnen leggen wat is het en dan zegt hij dan legt hij dus uit van luister ik vloog en ik zag daar een volk die een koningin hadden als hun leider en sterker nog deze, dit volk dit deed de zon aanbidden dit boog voor iets anders dan voor Allah azzel. shirk koffer de vogel, die had zoiets van, dat kan niet, maar je kan toch niet voor iets buigen wat niet jou heeft geschapen. Je kunt niet voor iets anders buigen dan voor Allah, kan niet, of het nou de zon is, of het nou je baan is, of je bedrijf, of wat dan ook, of de complimenten van iemand, of, of een beeld, of een koe, of een rat, of, je kan niet, past niet. Ik, ik aanbid alleen en ik buig alleen voor degene die mij heeft geschapen. Die mij voorziet van lucht. Die het recht heeft om aanbeden te worden. De ware God. La ilaha illallah. En hoe hoort een vogel die dat fijn doet. Dat die mensen ziet die dus eigenlijk buigen voor iets anders. In hoeverre raakt ons dat en houdt ons dat bezig zoals deze vogel. Hij ziet dat. Hij komt dus naar Suleiman. Hij kan. Hij kan niks. Hij ziet dat hij zichzelf... Alleen Suleiman zal hem verstaan. De rest van de mensen verstaat geen vogel. Dus zelfs als hij ze wilde uitnodigen, zouden ze hem niet verstaan. Hij heeft, ja hij kan niks anders, hij kan geen lezingen geven. Hij kan niet de preek op. Hij kan niet, uh, hij, hij had geen Facebook op dat moment. Dat hij op een andere manier iets kon doen of betekende. Dus hij denkt, wat kan ik dan doen? Nou dit is in ieder geval iets wat mij bezighoudt. Terugvliegen naar degene. Die de opdrachten kan geven. Die mee kan denken. Die misschien zijn macht kan inzetten. Hij vertelt het. men luistert en denkt van nou. Goed nieuws eigenlijk wat je hebt gebracht. Of in ieder geval nieuws waar we iets mee kunnen. Wat we dus direct moeten veranderen. En hij zegt nou. Ik heb een opdracht voor jou. Huh? Die vogel. Die nu dus een opdracht zelfs krijgt. Hij kon toch niet praten. Hij kon toch niet. Twitter, hij kon toch niet Facebook, hij kon toch helemaal niks, hij verstond totaal niets, misschien was het een totaal andere taal. Ja, maar hij krijgt nu wel een opdracht die past bij zijn kwaliteit. Ja, Suleiman, wat moet ik doen? Wat verwacht u van mij? Hier, het enige wat jij hoeft te doen is deze boodschap. En Suleiman begint een boodschap te schrijven na de koningen, na de koningen van Sebad, naar Belgrade, zoals ze heet. Hij zegt, het enige wat jij hoeft te doen, is deze duwen in je snavel of in je poot en vlieg. Dat kun jij wel, daar ben je goed in. En droppen kun jij ook, meer niet. Maar dan heb jij al zoiets belangrijks gedaan wat geen ander misschien op dit moment zou kunnen. Dan heb jij al je taak vervuld. Dan heb jij op een manier bijgedragen aan, hun, aan de boodschap en het uitnodigen van dat volk. Je hoeft niet altijd een lezing te kunnen geven. Je hoeft niet altijd een rotword te kunnen geven. Je hoeft niet altijd een boek te kunnen schrijven. Je hoeft niet altijd heel, heel veel kennis te hebben. Soms ligt je opdracht veel makkelijker met de kwaliteit die je hebt. En zij krijgt, hij krijgt de opdracht een lucht. Hij vliegt boven het volk en laat ineens die brief droppen in haar schoot bij de koningin. En hij krijgt de opdracht, neem dan afstand en kijk hoe ze erop reageren. En... Zij, daar valt ineens een boodschap. De koningin, die ziet, mag hem open, roept alle ministers en inderdaad adviseurs en zo bij haar. En ze zegt, ik heb eigenlijk iets ontvangen. Ik heb een boodschap ontvangen. Wat is het voor boodschap? Wat staat erin? Het allerbelangrijkste begin, wow, hij komt van die koning Suleiman. Ja, dan weet je breaking news. Dan weet je van nee, er is niets van ik lees hem later of ik lees hem vanavond. Of, of, ja. Dan weet je, er is iets aan de hand. Er is groot nieuws. Een koning, een machtige koning schrijft mij een brief en zegt er direct bovenop min Suleiman. En wat? Waar begint Suleiman zelf mee? De dus zij van Suleiman. al oh wow, hij is van Suleiman. Maar Suleiman koppelt gelijk terug. in waar en waarom hij dat doet. En wiens naam hij dat doet. En zegt: min Suleiman. Maar dan: Daar begint Suleiman mee. Oké. Okay. Bismillah ar-Rahim, Bismillah in naam van Allah. De meest barmachtige, de meest genadevolle. Wat wil je zeggen? Ja, Suleiman? komt er nu een hele lange brief? Komen er 16 bladzijden? Nee, wat er komt is. Allah ta' alu'alé, wa tonni muslimin. Allah ta' alu'alé, ga niet hoogmoedig doen. Met andere woorden, doe niet moeilijk aan Matty. Direct. Doe niet moslim in en geef je maar snel over voor Mohammed. Je krijgt de kans. Kom, kom bij de. Niet moeilijk. Doe niet stoer. Doe niet nee. Maar met nee, dit naam. Nou, maar ik ben de koningin. Je weet als we op een andere manier moeten gaan regelen, kunnen we dat. Dus kom. En zij denkt, weet je wat, deze koning die wil gewoon hier de macht, die wil gewoon hier dit land hebben, als hij zo een koning is. We weten hoe koningen zijn, weet je wat? Ze verzamelden allerlei cadeaus en goud en noem maar op, en stuurde die naar Suleiman. Om een lang verhaal kort te maken, want ik wil niet het hele verhaal vertellen, maar toen hij dat zag, werd hij boos. En toen wist hij van, hé, hey, wat denkt ze wel niet, wil ze mij zijn, maar omkopen, denkt ze nou echt dat ik haar uitnodig om hier te komen voor de dunia? De macht wat ik heb gekregen over de eens, de zin, de planten, de dieren, de, de, de, de wind en noem maar op, zou ik dan nog inderdaad voor die paar eurotjes of wat dan ook om te kopen zijn? Denkt ze nou echt dat ik haar omkoop voor dat land of voor die stukken, of voor dat, voor, die, voor dat materialisme? Hij werd woest. Dus hij gaf me de opdracht: luister, ik kan beter snel komen hier. En ze begonnen inderdaad die richting op te komen. En toen zei hij om een lang verhaal kort te maken. Weet je waar het uiteindelijk in resulteerde? Toen ze bij hem kwam en hij haar uitnodigde en uitlegde over de islam en over Allah azawajil. Dat hij het recht heeft om aan beden te worden, alleen recht heeft om aan beden te worden enzovoort. En dat die profeten heeft gestuurd en Suleiman inderdaad een van die profeten is. Uiteindelijk na dat allemaal zegt zij. het. Ik heb mezelf onrecht aangedaan. En ik wil moslim maar worden. Ik ben moslim zoals Suleiman. Ik geef me over, net als Suleiman heeft gedaan, aan degene die het recht heeft om mijzelf aan hem over te geven aan Allah, de Heer der wereld. Weet je wat dat betekende? Dat zij op dat moment dus eigenlijk zei: "Ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu annaka rasulullah." Ze heeft de shahada uitgedaan. En koningen van een machtig van een land op dat moment. Weet je wat dat betekende? Heel haar volk deed de shahada. En nu moet je even terug. Reverse. Wie was daar de oorzaak van? Een vogel. En waarom? Omdat hij zorg had, een himme had, pijn deed, dat er een volk voor iets anders boog dan voor Allah. Hoeveel collega's van jou buigen wel niet of geloven wel niet? En zie jij richting Jehennem aflopen? Hoeveel vrienden en kennis? Hoeveel inderdaad op je werk of wat dan ook? En het we lachen en het gaat maar door en het interesseert ons niet. En de, een vogel hield het, had zoiets van, nee, hier moet ik iets mee. En deed er iets mee. Het, een vogel, geliefde broeder en zuster, als hij bij Allah komt, Allah zal hem niet vragen. Hé, hey, jij vloog langs die en waarom is hij geen moslim geworden? Je vloog langs haar. Waarom heb je haar nooit bekendgemaakt met de Koran of met Mohammed, of met de boodschap of met de islam? Een vogel zal er niet naar gevraagd worden: weet je wie wel? Jij en ik. Jij en ik, die inderdaad nu al twintig jaar hier of dertig jaar hier leven, ja, en naast ons mensen zijn die al dertig jaar niks van ons hebben gehoord, alleen via andere kanalen en het liefst zelfs via vijanden van Allah en vijanden van de islam, hun informatie krijgen, maar nooit van de moslim zelf. Nooit direct van jouzelf een, een bepaalde uitnodiging of informatie of met je gedrag of met een goed gesprek of, of, of, of, bekend zijn gemaakt met de zaak. Jij en ik zullen wel worden gevraagd en we komen ons daar niet om. En wordt er niet naar gevraagd. Maar hij kon het niet laten. En vervulde zijn boodschap. Die vogel, die ging niet. Toen hij dat zag, dacht hij van. Hé, hey, Suleiman heeft mij niet gezegd. Hé, hey, ga eens even vliegen. En als je iemand vindt die niet moslim is, kom het mij melden. Dus deze vogel, die heeft initiatief getoond. Zonder dat iemand hem heeft gezegd, doe dit. Met andere woorden. Je hoeft niet te wachten op een moskee die jou zegt. Hé, hey, kom we gaan dawa doen. Of tegen een imam die jou zegt, hé hey, weet je wat, gaan bij jouw collega's dit doen. Of, tegen je, of jij, op je vader die tegen jou zegt, hé hey, laten we dit doen. De islam en deze vogel leert jou en mij. Eigen initiatief, het moet jou bezighouden. Inderdaad, misschien met overleg met de moskee of met de imam, met je vader of met mensen enzovoort. Absoluut, maar het initiatief kan ook van jou komen. Het kan ook voor jou komen. Het is niet een verantwoordelijkheid oh, van de moskee Of van de duwa-team. Of van de jongerencommissie. Of van Fulain, of, Allah, of van de koning. Of, nee, nee, nee. De vogel leert ons dat het onze verantwoordelijkheid is. Daarom heeft Allah hem verheven. En als voorbeeld gegeven. Voor jou en mij. Een dier die ons voorbeeld is. Deze vogel. Zoals ik al eerder het verhaal vermelde. Kende geen talen. Jij wel. Verschillende talen. Ken jij. Nederlands op zijn minst, Engels me, me, me, meestal daarbij. En vaak Frans of Spaans of wat dan ook, of een andere taal die je nog, al is het maar die nieuwe woorden die er roeien uit je, of via allerlei dingen. Mooi, je kan communiceren daarmee. Als jij ineens een Chinees had leren kennen, leerde je Chinees. Of een Grieks, dan ging je ineens Google op zijn dus Grieks hoe je, haar, of hoe je hem leuke dingen kon zeggen. Je kent verschillende talen. De, de vogel. Die kon niks op de computer, jij wel. De vogel, die had geen middelen, geen rij, geen allerlei geld, geen inkomen of wat dan ook, jij wel. De vogel, met andere woorden, had veel niet van wat jij wel hebt, maar hij, met een kleine, met zijn beperkingen, beperk beperk heeft hij een heel volk eigenlijk tot de islam kwijt te leiden. Geliefde. Broeders en zus, deze vogel, die heeft ook gekeken, wat zijn mijn kwaliteiten? Met andere woorden, als jij nu al weet, ik doe een bepaalde opleiding richting de ICT. wat Vraag je, je dan af, wat heeft deze moskee of deze douwe of deze stad aan mijn ICT gehad? Los van mijn werk, waar ik gewoon loon van krijg. Of los van mijn opdrachten waar ik gewoon mijn geld mee verdien. Wat heeft deze stad of deze om of deze douwe en deze stad... En mij gehad dat ik na kan laten, als ik in mijn graf lig, dat er iets van ICT-werk achterblijft, Of dat nou een bepaalde programma is, of een bepaalde app is, of een bepaald systeem is, wat je voor de moskee hebt gedaan, of wat dan ook, noem maar op. Zit jij in een andere wereld creatief? Welke flyer heb je gemaakt? Welke poster? Welke boek? Welke schildering? Welke ding? Noem maar op. Zit jij in de, ben je goed met je stem of met creatief met woorden? Welke tekst heb je geschreven? Welk lied heb je gezongen? Welk theaterstuk heb je gemaakt? Wat dan ook om Allah is zo bekend te maar bewijzen van. Kies met jouw kwaliteiten wat jij hebt, het hoeft niet altijd te zijn dat jij een spreker hoeft te zijn, of een imam, of een gastspreker, of een dei, of wat dan ook. Met jouw kwaliteiten is het de sport, kijk wat je met jouw sport hebt bereikt om meer sporters bekend te maken met la illallah en de islam. Kijk met jouw talent wat je hebt en Allah heeft niemand van ons zonder talent gelaten. Allah heeft niemand van ons zonder een gunst laten, gelaten. Ook z'n ieder die hier zit heeft een bepaalde kwaliteit die de ander niet heeft. En in de zaak waar jij goed in bent, daar die jij in uit te blinken en die jij na te gaan. Oké, okay, een deel daar gebruik ik in mijn dagelijks leven. Maar welk deel gebruik ik voor, dewa, voor de islam daarvoor? Heb ik tot, tot nu toe niet gedaan? Vraag je jezelf af, wat voor meerwaarde ben jij voor deze samenleving? Vraag je dan jezelf af, heeft de aarde niet meer last van mij omdat ik op haar rug leef? leef? En loop. Dan dat ik misschien beter in haar buik kan liggen. Vraag je dat soort vragen af. Als jij toch gewoon een nummer bent. En een nummer wilt zijn. Dan maakt het eigenlijk niet uit of je om in de buik ligt of bovenop de rug loopt van deze, van deze aarde. Maar als jij jouw talent zoiets hebt van. Hé hey, dit. Oké okay, dit is voor mezelf. Dit is voor mijn gezin. Dit is voor dingen. Maar dit is voor de umma, Dit is voor de islam. Dit is voor... Deze gemeenschap en deze, dit land en deze straat of wat dan ook bewust te maken. Te redden uit het te helpen En zoals het was dan ook bij de hoedhoed. Hij deed wat hij moest doen. Wat hij daarna niet zag is dat niet alleen dat volk moslim werd, maar al die kleinkinderen en daarna inderdaad, bleven geloven in Allah. Dus vaak doe jij een opdracht en is het resultaat niet aan jou? Misschien worden ze helemaal niet moslim, absoluut. Jij of ik zijn niet degene die lijden, Allah is de die leidt. Wie dan ook? Allah leidt wie hij wil. Maar van ons wordt wel gevraagd, hey, gooi die, die brief zoals hij dat heeft gedaan. Hey, post... Hij hey, geeft door, hij hey, doneer, hij hey, helpt, hij hey, komt zelf naar de moskee om te vragen, hey, is er iets wat ik hier kan doen? Want oké, okay, want mijn talent, ik ben heel goed hierin. Ik kan heel goed uh, repareren, ik ben heel goed in elektriciteit, ik ben heel goed in schoonmaken, ik ben heel goed in, in kunst. Ik, ben, ik, ik vul, vul het maar in en kom zelf. En lever dat aan de oma of de gemeenschap. En zeg. Ik wil deze dienst leveren. Ik ben heel goed met kinderen, ik ben heel goed met, op pedagogisch niveau, ik ben heel goed op uh, beleidniveau, noem maar op, accountant. Ik kan het, het te veel om op te noemen, maar de boodschap is duidelijk: kijk waar jouw kracht of meerwaarde in is. En wacht niet, totdat mensen moeten smeken. Oh, mensen, we hebben geen mensen die ons kunnen helpen. Of dat, dat de islam, islamitische gemeenschap bijna bij. ...niet moslims en bij vuilanden soms moet aankloppen... ...terwijl jij daar zit en egoïstisch bent... ...en niks van jouw deel voor de ummah wil doneren. Niks van jouw tijd aan Allah wil geven. En daar alleen maar de restjes van pakt. Als we je vragen voor een bepaald project... ...woh, ach joh, ik zit druk. Ja, want ik heb school. Alsof alleen jij op school zit. Ja, maar ik heb ook werk. Alsof alleen jij op deze aarde werkt... Dus diegenen die iets goeds willen doen en met goede projecten komen, jij wilt daarmee zeggen, dat zijn losers. Die hebben geen gezin, die hebben geen school, die hebben geen leven, die, hebben die zaten gewoon ah, de hele dag op die bank dachten van, hey, ik ga een goed doel doen. Die mensen hebben ook, hadden ook een leven. Hebben ook kinderen. Hebben ook een gezin. Hebben ook misschien een werk. Hebben misschien zelfs twee banen of wat dan ook. Hebben nog een, een, een, een functie bij voor verschillende stichtingen. En organiza, die hebben ook. Maar die dragen een hem. Wat hij ook had in zijn hart. Van luister hoe kan ik nog meer bijdragen. En niet als Allah jou vraagt. Om jou in te zetten. Om te kijken weet je wat. Ik ga voor school dit reserveren, voor werk dit reserveren, voor vrije tijd dit reserveren, voor voetbal dit reserveren, voor winkelen dit reserveren, voor uitjes dit reserveren, voor de film dit reserveren, voor de de en aan het einde van de lijst kijk ik of ik daar 20 minuutjes heb of zo. En als er niemand ertussen komt toevallig om mij mee te nemen ergens anders, dan heb ik eigenlijk vrij en kan ik iets voor jullie doen. Ik geef de restjes aan Allah ...zou jij dat wensen dat iemand jou de restjes geeft van zijn eten? De restjes geeft van zijn tijd? De restjes geeft van... heb die, die flapjes die gaan tracht, tracht, tracht. Tra je ziet hem tellen... ...dan, dan, dan, dan pakt hij ineens waar die vijf centjes en die dan... ...oh, smullen. De restjes. Dat andere die, uh, die blijft connected uh, wifi met het hart. Die hart laat het niet los, dat geld. En met die restjes, dat... oh ja, ...gooi je ergens in de bak. Als je iets geeft... Weet dat je niet geeft aan de, aan de moskeebestuur of aan die op, die, die, die, die, diegene die op dat moment aan het vragen is, onder welke naam dan ook. Als je iets geeft, raar, weet dan dat Allah jou nu heeft een gunst heeft gegeven heeft uitgekozen en heeft gezegd... Wil jij onder een deel maken van mijn team? Wil jij een soldaat zijn van mij? Iemand post jou iets, dat is niet die persoon die jou post. Iemand tekt jou in een bepaalde goed wat dan ook niet die persoon... Op dat moment is Allah die tegen jou zegt. Wil jij onderdeel maken van mijn project? Want als je het namelijk voor die persoon doet. Is het niet omwille van Allah. maakt het niet uit wat je geeft. Maar als je dat daadwerkelijk voor mij doet. Kom sluit je aan als soldaat van mij. Als vertegenwoordiger op deze aarde van mij. Als een khalifa die het goed doet. Die het goed uitnodigt. Allah azza wa geeft ons een ander voorbeeld in de Koran. Die wij wekelijks reciteren in een Sura surat al-kaf waarin je ook weer ziet dat iemand genoemd wordt en die wij wekelijks herhalen en bij naam noemen zoveel dieren maar dat Allah als hij het over een groep heeft een groep jongeren die in hun tijd nadat iedereen dwaalde en de shirk en de afgoderij en noem maar op alles deed aanbidden behalve Allah was er een groep jongeren die zoiets had van nee man dat kan niet ik moet Allah aanbidden. Ik moet geloven alleen aan Allah. Ik wil alleen voor Allah buigen. Ik kan niet voor dit of voor dat of voor. Zij waren zo op die manier bezig. Een kleine groep. Fitja, zoals in de Koran vermeld staat. Die jongeren, zoals jullie. Zoals. Ja, ik misschien te zijn met mijn grijze niet meer. Maar jullie jongeren, Michel. Ja, die... die hem hadden. Ze trokken zich weg. Ze kwamen bij elkaar steeds om te kijken van wat gaan we doen. Gaan we deze stad verlaten? Of gaan we juist terug met nu als groepje van zeven of wat dan ook of acht of wat er ook van overgeleverd wordt. Gaan we terug naar hen en gaan we ze uitnodigen? Of gaan we verlaten helemaal weg? Want dadelijk worden we afgemaakt. Iedereen ziet ons nu als die rare gasten die we wel uitmaken. Want ze nodigen uit naar iets wat de koningen en alles niet willen. Weet je wat ze deden? Ze gingen in de grot. Ze trokken zich daarin terug en gingen overleg plegen. Weet je wie de hele tijd met hen meeliep? Allah zelf vertelt ons in de Koran. Toen mensen gingen raden van. Hey, hoeveel waren het? Dat waren toch een groepje. Ja ja. De ene die zei. Ze zeiden van. Hey, het waren volgens mij drie. En hun vierde was. Kalbohum. Een hond. Iemand anders. Nee nee. Het waren er vijf. Geen, geen drie. En hun zesde. Ja Dat was. Hond. Weer de hond genoemd. Eerst komt daarvoor. Ze begonnen maar te raden. en Noem maar op. Nee, nee. Het zijn de zeven. En hun achtste was de hond. Oké, okay, die zeven of dat groep, dat kunnen we begrijpen. Unieke groep jongeren. Die tegen de stroom ingaan. Tegen alles en iedereen ingaan. En zeggen. La ilaha illallah. Wij geloven in Allah. die het recht heeft om aan te zijn. Dat kunnen we begrijpen. Maar waarom die hond? Waarom noemt Allah zelfs een hond in de Koran? En vereert hij hem. En laat hij hem aansluiten inderdaad. En lezen we hem in een Sora Die wij elke week moeten reciteren. Waarom? Allah is zo. Vertelt ons. Dat zijn functie het volgende was. Wa Allah Weet je wat zijn functie was? Hij liep al, hen altijd achterna. Hij wilde gewoon zijn, omdat hij het gevoel had: dit, zijn goede, dit is een goede groep. Die inderdaad leven voor het goede. Die andere en mensen, daar wil ik niet bij zijn eigenlijk. Ja, ik ben een hond, maar toch wil ik bij de goede zijn. Kijk, subhanallah. Dus jij ook, ook al ben je misschien fout, doe je foute dingen, heb je nog gezichtje in het tuss in, tussen twee levens, tussen twee werelden of wat dan ook. Ik blijf je zeggen, zelfs in die andere. In de wereld zitten broeders en zusters die inderdaad het goede met zich meedragen en snakken naar het goede en bij het goede willen zijn. Alleen inderdaad gegijzeld worden door de materialisme en door de begeertes en door de zwakte. Dus doe du'a -do juist voor ze, voor onze geliefde broeders en zusters. Deze hond had hetzelfde, Hij is wel een hond, maar die zegt ik wil bij de goede zijn. En hij loopt, loopt ze achterna. En op een gegeven moment is zijn functie zoals Allah zegt, toen zij in de grot zaten, ging hij voor, eigenlijk voor de ingang, lag hij gewoon met zijn poten vooruit. Zijn functie? Security. Veiligheid. Jullie zitten daar? Niemand in zijn hoofd die, uh, die hier de grot in komt en jullie aanvalt. Ja, gelijk, hier. Ja, ik sta hier, ik sta jullie te verdedigen. Jullie zijn de goede. Dit, jullie vertegenwoordigen het goede. Oh, hier, helle. Kom maar. Iedereen die daar voorbij zou komen of die kant. Ze hadden ze niet gezien, maar als ze... Zouden er dichterbij zoude kunnen komen, heeft hij zijn functie vervuld. Kan die hond zeggen, hey, luister nee, pak een omweg of wat dan ook. Kan die hond zeggen, hey, kom naar Allah, geloven in Allah, waar zijn jullie mee bezig. Kan die hond zeggen, hey, kom ik ga even een koffietje met je drinken, ik ga even dat doen bij jou. Kan die hond ineens liken of iets posten op zijn Facebook. Allemaal zaken die hij niet kan doen. Maar wat hij wel kan doen, daar staan, zorgen dat de, de, zij veilig zijn. Dus ook jij kan soms bij een conferentie, bij een activiteit, bij een benefiet, bij een lezing, bij wat dan ook, een functie vervullen die bij Allah veel waard is. En die toch ervoor kan zorgen dat degene die daar wel komt spreken inderdaad een hele groep mensen kan bereiken, maar dat niet had gekund zonder jou. Als jij niet de camera had neergeregeld, als jij het water niet had, als jij de flyer niet had gedrukt, als jij niet had gedeeld, als jij niet oproepen had gedaan, als jij mensen niet had opgehaald, allerlei acties, en misschien had schoongemaakt, of misschien een in tussentijd inderdaad als beveiliging, bijvoorbeeld een organisatie of op een dag of een activiteit op de, de parkeerplaats helpt, voor verkeer, of noem het maar op. Allerlei functies die iedereen kan vervullen. Of velen zouden kunnen vervullen, zelfs al ken je geen letter van de islam. Dus deze hond vervult deze functie. En Allah verheft hem naar een positie dat, die, dat we hem nu elke keer moeten noemen. En bij, dus niet te overslaan van het waren alleen een groepje. Nee, die hond die moet je noemen. Of je wil of niet. Tot de dag des oordeels. Want het is niet zomaar een hond. Het is een hond die wilde horen bij de goede. Dus jij geliefde broeder en zuster. Als jij nog zwak bent voor iets. Als jij nog dingen doet. Als jij nog ergens in uitschleidt. Als jij nog niet zo ver bent zoals je zou willen zijn. Maar wel hoop te zijn. Het feit alleen dat je houdt van mensen van het goede. Mensen die op de weg van Allah zijn. Dat je houdt van de ulema, de geleerden, de mujahideen, de islam, de imams, de noem maar op, de zaak van Allah, de profeten en het goede, wat dan ook. Het feit alleen dat je houdt van ze. En dicht bij ze wil zijn en vaak in aanwezigheid van wilt zijn. Dat kan zelfs jouw positie verheffen dat jij inderdaad bij hen zult zijn op de dag des oordeels. Waarom? De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft ons namelijk een garantie gegeven. Al ahab. Je zult dadelijk zijn bij Allah met degene van wie jij hield. En zoek dus uit diep in je hart van wie jij helemaal weg bent. Zoek het dus uit van wie jij helemaal hysterisch wordt, die jou wakker houdt, of wat dan ook, of dat die ene zangeres is, of die ene serie is, of die ene voetballer is waar je zelfs voor discussies mee aangaat en ruzies voor maakt en zelfs voor familiebanden misschien zelfs, of vrienden voor verlies en geld voor inzet of wat dan ook op de toto en noem maar op. Ja, ja, vraag je jezelf af deze mensen of dat de mensen zijn van wie van houdt of zijn, gaat mijn hart sneller bonken, sneller Stromen, mijn bloed sneller stromen als hij een heel ziet. Van welke soort dan ook. Vraag jezelf dat echt af. Geliefde broeder en zuster. Allah azzawajal. Sommigen van ons zullen kunnen zeggen van ja maar weet je wat. Nu heb je ons voorbeelden gegeven van zelfs dieren die eigenlijk meer een gevoel soms hebben voor de dien dan wij. Maar ik heb wel zaak voor de dien. Alleen ja. Ik doe zelf... Ik schiet zelf nog te kort. Ik rook nog. Ik ga nog uit. Ik drink nog. Ik kijk nog dit. Ik kleed me nog niet zo. Ik bedraag de hijab nog niet. Ik doe dat. Ik heb nog relaties. Ik pleeg nog dat. Geliefde broeder en zus. Dat mag jou niet weerhouden van het doen van het goede. Als jij het goed kan doen. En het uit kan nodigen naar Allah. Naar de islam of mensen bekend kan maken daarmee. En je doet het niet. Heb je een zonde erbij. Dus het feit dat je al zondes hebt, betekent niet dat je, niet, dat je nog meer zonden erbij hoeft te kregen. Het feit dat jij zondes hebt, dat is het tweede gedeelte, betekent je wel dat je ze weg kunt vegen. En Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ons heeft verteld, وَأَتْبِعِ al hasanata. Laat die slechte daden, laat die avondje uit, laat die sigaret, laat die zine, laat die muziek, laat die dingen. Wat je ook doet, waar je nog voor zwak bent, waar je voor ook uitglijdt, opgevolgd worden door al en juist. Door iets goeds, door een goede uit te nodigen, door wat dan ook. Waar Allah sowieso de meest barmachtige en meest genadevolle, dat op een weegschaal legt. En la ilaha illallah van een persoon zwaarder weegt dan al die fouten en zonden die jij begaat. Bij Allah. Dat la ilallah een briefje, een kaartje met la ilallah jij op de weegschaal dadelijk kunt leggen op de dag des oordeels. Dat die zwaarder op de weegschaal ligt dan rollen en rollen en rollen en rollen van al die zondes die je begaat. La ilai En misschien was jij de oorzaak van een la ilai van een, van een een of andere broeder of zuster of mensen die terugkeren of wat dan ook. Dus laat het niet jou weerhouden omdat jij tekortschiet omdat jij zondes pleegt ik geef jullie een voorbeeld van een sahabi een sahabi dus een van de metgezellen die ook een zwak had die ook een tekortkoming had want het is een mens zo heeft Allah is ons geschapen de ene heeft een zwak voor de drank de ene voor de vrouw de ene voor geld de ene voor riba de andere voor zijn noem maar op voor begeer de andere voor zijn baan en zijn carrière iedereen heeft zijn eigen zwakte Allah Azzawajal vertelt ons en geeft ons voorbeelden zelfs met metgezellen Abimehjel al-thaqafi stond op de slag van al qadisiyah stond hij klaar in de rij hij stond bekend als een woeste krijger een dappere strijder een echte machtmozahid echt echte getalenteerd woest als iedereen maar bezig is net alsof je weet je al uh, ik zal geen namen noemen maar zo'n kleine Argentijn bij jou en je team hebt weet je gewoon hey, ik voel me lekker maar ik ga zeker winnen zoiets als je zo iemand had, dan je taqafi, wist je van hey, die tegenpartij die gaan we nakken, die gaan we echt pakken. Zo, zo, zo iemand was hij. Maar ook deze had dan een zwakte. En ze stonden op de rijen klaar. En Saad ibn Abu Waqas was de generaal op dat moment tijdens dat slagveld. De rijen werden klaargezet. De mojajdien staan klaar om de strijd in te gaan. En de, de generaal die gaat er langs. En op dat moment ruiken de metgezellen... Oei, houdt. Arouen houdt. En ze zien hem staan en de adem komt eruit. Zijn zwak was namelijk dat hij hield van een, van een wijntje, hield van een glaasje. Hield van Allah, hield van de zaak van Allah, hield van de, van de Sahaba, van Mohammed van de, van de jihad zelfs, waar hij zijn leven opgeeft maar een zwak zoals ieder andere vorm een, een zwak heeft voor iets anders hij had weer een nachtje die bak, bakar die erin die verstond er toen nog niet maar een wijntje dus op dat moment nou merken ze dat, pakken ze hem, gaan ze naar Seydabine Abu Waqqas we staan op het punt op te gaan strijden, wat moeten we hier mee? Seydabine Abu Waqqas Ik luister ja nu kunnen we er niks mee, breng hem naar mijn tent ...en bindt hem vast daaraan die pilaar bij mij. We gaan nu de strijd en later bekijken we het wel. Wat we, gaan we de strafpad uitvoeren? Kunnen we nu niet? Hebben Meshel Taqaf hier wordt gebracht naar de tent van Sa'id B'nei Waqqas. Sa'id de generaal, die was op dat moment ziek. Die zou de strijdveld zelf niet gaan... ...maar hij zou boven op een berg gaan analyseren en adviezen geven... ...en noemen op en zeg maar gaan coördineren van bovenop de berg. Vanwege de ziekte. Normaal zat hij er zelf bij. Dus hij wordt daar gezet in zijn tent... En hij zit, en moet je eens voorstellen, hij zit, terwijl net daarna begint die wedstrijd. Oei, oei sommigen die kennen het, als ze die voetballers dat hadden, ineens hoor je die wedstrijd is begonnen, en je hoort alleen maar, wat, nee, wat, ja, ja, wat, en je ziet geen beelden, en je houdt van voetbal. Je wilt gelijk van, oh, maak hem maar los, als hij, laat maar kijken, hoe, wie staat er, wie maakt die, je, dat gaat in je branden. Hij had liefde voor de zaak van Allah, dus ook hij zat, hij hoorde alleen maar Allah, waakbar tja kbeel, leiland, staf, staf, de zwaarden, paarden, hee, toch alles, de... Hij denkt, wat gebeurt hier, moet ik toch bij zijn naar Ibadullah, man, wow, yo, kan niet, ik heb een hier. Hij zit helemaal zich vast te eigenlijk gaat hij helemaal kapot daar. Safiya, dus de vrouw van bin Abu Waqas die komt, de te, die komt binnen, de tent binnen, ziet hem, die zegt van, hij zegt, luister, ik smeek jou. Ik smeek jou, maak mij los en laat mij de strijd ingaan. En geef mij het zwaard van Sa'd ibn Abi Waqqas, want die strijdt toch niet mee. En geef mij zijn paard. Kijk wat toch in hem bij branden, Ondanks dat hij uh, ruïne dingen, maar hij wil toch iets doen voor de islam. En niet vanuit nou weet je wel, maakt niet uit. Ik, pas als ik stop, dan ga ik pas iets doen voor de islam. Pas als ik heel goed ben en heel ver ben en praktiseer, dan kan ik pas iets doen bij die activiteit. Want anders gaan ze denken van dit. Nee, nee. Zij hebben ook kast. Geef me de zwaard aan die paard. Nu, nu, nu. Nu. Nu, ik kan niet klaar. Ik hou het niet meer voor. Zij zegt nee. En hij de strijd gaat door aan de techbure, en dit. En op dat moment zei ze, we elkaar ziet de strijd en ziet de moslims. Daar achter worden gedreven. En de kuffar, de moucharikien, die waren de moslims in het maken. 1-0 achter, 2-0 achter. Ik denk, wow, die wedstrijd gaan we verliezen. Op dat moment, hij blijft doorhuilen eigenlijk bij Safi. Zij, Zij hij zegt daar, oké, okay, ik beloof jou, maak mij los. Ik ga de strijd in. Als ik kom te sterven, mogen Allah mij accepteren als shahid en mijn, en mijn zonden vergeven. Maar ik beloof jou, als ik niet kom te sterven, ik kom terug. En ik bind mezelf vast en... Ik zeg niks, dat je me los hebt gemaakt. Of wat. Ik beloof jou, ik kom hier terug. Want ik ren niet weg. Ik ga niet vluchten. Ik kom hier terug. En ze wisten, dat is sahab, als hij echt een belofte maakt en dat zegt... En ze kent hem, man van woord, ze wist dat hij dan terug zou komen. Dus ze verzwakte, ze zag zijn zorg dat hij iets wilde bijdragen... Ze zag hem in brand staan. Ze hoort dat de moslims in het verliezen zijn. En ze maakt hem los. Geeft hem het zwaard van haar man en het paard. Op dat moment zeiden we naar Wauqa's boven. Ziet een strijdveld. 2-0 achter. Ziet ineens iemand. Die had zichzelf bedekt. Zijn gezicht op de paard. En hij had de kunst om met rechts en links op een paard te, te beginnen. En hij had inderdaad gewoon, luister, die moed om rechtdoor te gaan. Kamikaze, hup, in de vuil. Allah! En je weet als je dan iemand tap... en je ziet daar... krijg je ineens adrenaline gekeken... ineens die motivatie... Hup, dat je krijgt ineens vertrouwen... je ziet dat je daar... en ineens begonnen de mensen weer... die hadden weer vertrouwen... yes, we kunnen pakken... ja, we pakken ze terug... Nee, 0-1-2-0-2-1-2-2-2... gelijk maken en eens... 3 2 ineens. hup de anderen begonnen terug te trekken... de, de kofar begonnen terug te trekken... de king gingen achteruit... en de moslims braakten het winnen... en het winnen... op dat moment zal... ze uitbieden elkaar zeggen... Als het niet was dat ik zeker wist dat Ebumahzal Taqafi in mijn tent vastzit, En als ik niet wist dat mijn paard ik vandaag niet gebruik en dat ik hem zelf vast heb gemaakt. Zou ik bijna zeggen dat Ebumahzal Taqafi op mijn paard. Want mijn paard is ook een dapper paard. Die gaat niet terug. Als je met hem naar voren gaat blijft hij vooruit gaan. Dus hij had al een vermoeden van wow die combinatie zou je bijna zeggen. En de slag is gewonnen. De moslims keren terug met de winst. En hij. Zijde benabie kaas, Die loopt daarna. Na de afloop. Na het verdelen. Noem maar op. naar de tent. En daar ziet hij iemand zitten. Die zijn belofte is nagekomen. Hebbenhij al-Faqafi. De dronklap. De sahabi. Die dus eigenlijk. Een zonde. Een zondaar was. Op dat, op dat vlak. En daar komt de benabie kaas En zou die hem doen opstaan. en de tussentijd had hij al begrepen hey, dat is hij. Hij laat hem opstaan en hij zegt sta op. Sta op hij vat, Sta op. Je weet soms heb je de, is iemand echt goed. Denk je van ja. sta op. Hij zegt wallah ik was voor een plan om jou inderdaad te straffen. Maar voor jouw inzet en in alles wat je hebt gedaan heb ik, doe ik dua bij Allah wajal, om jou te leiden. En ik zal jou na vandaag, na dit wat jij voor het islam hebt betekend zal ik alleen maar dua voor je doen en jou niet straffen. En hij zegt, na vandaag, oxymobileur, zal ik nooit meer de glas aanraken. Want iets wat mij altijd ver verleidde was namelijk, als ik drink en je geeft mij die zweepslagen, ben ik clean. Volgende dag kan ik weer drinken. Eeuw geef maar, die paar weer. Zo, zo verslaafd was hij, dus die dacht van, oké, okay, als ik dan toch clean ben. Maar nu weet ik dat ik niet meer clean kan raken, niet meer eigenlijk van mijn zonde af kan komen. Ja? Nu beloof ik mezelf dat ik inderdaad maar eens tijd is om te stoppen. Een prachtig voorbeeld geliefde broeders. Een prachtig voorbeeld van iemand die inderdaad tekortschiet, zondes heeft, wat dan ook. Maar toch iets kan betekenen voor de omma, voor de gemeenschap, voor, voor laïdee Geliefde broeder en zuster, wat ik daarmee wil zeggen en waar ik mee wil afsluiten. Is dat jij jezelf moet afvragen. En misschien is het voor de eerste keer dat ik bij een lezing zelfs je huiswerk meegeef. Maar als jij dadelijk thuiskomt. Niet te denken na, nee, schrijf alsjeblieft op voor jezelf wat met jouw kwaliteiten die jij hebt, wat jij al hebt gedaan voor de islam en voor de umma en jouw straat en jouw vereniging en jouw klas of wat dan ook. Op welke manier je ze bekend hebt gemaakt met Allah, islam, koran of wat dan ook. En schrijf op wat jij nog wil doen de komende vijf of tien jaar, wat jouw doel is of wat jouw droom is om te kunnen doen, kunnen betekenen met jouw kwaliteit. Dus kom mij niet zeggen, als jij helemaal, weet ik veel, niks met ICT hebt, zoals ik, dat ik jou zeg, weet je wat, over vijf jaar wil ik de grootste site hebben gebouwd, weet je, met mezelf en dit en dat. Oh, de Ali, blijf, blijf van die dingen af. Je kan, je, je, kan je, je lezingen schrijven, zelfs met pen en papier, old school. Kom je ineens op site, dit, dat is realistisch. Ja, maar iemand anders, die heeft die kwaliteit wel, die kan dat doen. Jij moet zeggen, oké, okay, op ander gebied wil ik... En iedereen kan dat voor zichzelf doen. Ik vraag jezelf af, wat heb ik betekend voor de gemeenschap, voor de islam en ook voor de Nederlandse samenleving. Voor mijn straat, voor deze stad. Voor, op welke manier kan ik ervoor zorgen dat de islam er beter op staat dan wat we nu op dit moment hebben. Op welke manier kan ik veel broeders of zusters of niet-moslims bekendmaken. Op welke manier kan ik iets betekenen voor Al-Aqsa die op dit moment dag in dag uit wordt aangevallen. Filisteen, Filisteen waar, daar, daar, daar, daar kan ik een lezing apart over houden en dat heb ik afgelopen weken gedaan, dat zal ik zeker ook blijven doen. Maar als je daar eens over nadenkt in jouw leven nu, hè, wat heb jij voor bij het al gedaan? Heb je ooit daar iets over gedeeld? Verteld? heb je mensen het ware verhaal laten horen, heb je gedoneerd, heb jij acties opgezet, heb jij misschien binnen datgene waar jij werkt, binnen jouw bedrijf daar iets over gedaan, een project gestart. een tentoonstelling, een theaterstuk, een lied, een boek, een schrift, een dingen, een lezing, een, een, de, een, een, een opleiding, vul het maar, wat heb jij voor een aqsa gedaan, wat hebben wij voor een aqsa gedaan, laat ik het zo zeggen. Dus naast inderdaad de islam, of wat dan ook, er zijn zaken zoals al aqsa bijvoorbeeld en Filisteen. Als jij nu 15 jaar bent, of 20 jaar of 30 jaar, en je kan zeggen, in die 30 jaar heb ik twee keer iets erover gepost of geliked op Facebook, zeg ik jou, vraag jezelf nog eens een keer af of jou voor jou niet beter is om in de buik van de, van de aarde te zitten in plaats van daarboven. Vraag jezelf echt dat eens af. Geliefde broeder en zuster, wens niet en wees niet iemand die wil sterven als grijze muis. Vele sterven elke dag. Miljoenen sterven misschien elke dag. Weinig die worden herinnerd miljoenen jaren nadat zij zijn gestorven, honderden jaren nadat zij zijn gestorven, Duizend, weken nadat ze sterven krijgen, zijn ze nog steeds, worden ze in elke lezing genoemd, worden ze, bereiken ze de, de wereld en kan jouw straat over jou zeggen. Of jouw bedrijf. Of jouw school. Of jouw instelling. Of jouw moskee zeggen. Subhanallah. Die, die kwam altijd bij ons. Maar door hem is die en die en die moslim geworden. Door haar is zij en zij teruggekeerd. Is haar hijab gaan dragen. Door haar is deze moskee. Heeft dit soort projecten kunnen doen. Door haar. Dat ze jouw naam constant noemen met iets prachtigs. Wat voortgaat. Wat in jouw graf door aan het rinkelen is. Vraag jezelf af. Of jij op die manier wil sterven, of dat jij die ene bent, zo zoveelste die daar wordt gebracht. Hup, gewassen, gewikkeld, in de buik van de grond en daarna alleen de moeder die jou nog herinnert. Of je vader, of misschien nog ook uit af en toe je broertje of je nee. De rest van de gemeenschap zal je vergeet. Noemen ze je naam, hè. Moeten ze een half uur uitleggen. Die met die zoon van die, want die was daar. Weet je nog, dat we een keer daarden. een half uur. Nee, nee. Bij jou moeten ze gelijk. Als je naam wordt genoemd. hey, dingen, dat is toch die en die. Dat is toch die dit en dit heeft gedaan. Dat is toch die dit en dit heeft ontwikkeld. Dat is toch degene die dit heeft opgezet. Hier in Nederland of in Europa of in de wereld of wat dan ook. Jouw naam moet gelinkt worden dat mensen direct... Na je dood het kunnen linken aan iets wat een positieve bijdrage heeft gehad of levens heeft veranderd van mensen, geliefde broeders en zus. Wees niet een namaakbloem. Een namaakbloem draagt alleen maar het uiterlijk van een bloem. Maar als je er dichtbij komt, ruik je niks. De islam... Leert jou als moslim dat jij een ware bloem moet zijn die prachtig eruit ziet. En waar mensen van kunnen genieten van het zicht. Maar ook als ze dichterbij komen dat ze de, de heerlijkheid ervan ruiken. Dat ze het kunnen proeven bewijzen van ruiken. Dat jij inderdaad een meerwaarde bent voor deze omgeving. Ik vraag Allah om ons te laten behoren tot zij die een meerwaarde zijn voor deze gemeenschap. Mogen Allah ons laten behoren tot zij die herinnerd zullen worden na hun dood... Aan ...het goede wat ze hebben achtergelaten. Moge Allah dat allemaal van ons accepteren... ...en ons daarmee dichter bij hem brengen. Moge Allah ons laten terugkeren naar Allah... ...voor onze dood. De shahada uitspreken tijdens onze dood... ...en het verdouwsel a'la doen binnentreden na onze dood. Moge Allah met het goede wat we doen... ...onze zonden en tekortkomingen vergeven en bedekken. Moge Allah al onze zieken genezen. Al onze geliefden die ziek zijn... ...en familie en naasten en ouders genezen. Mogen Allah azawajal degenen die ziek zijn, genezen en hoger in rang doen verheffen. Moge Allah azawajal die zijn gestorven, barmachtig zijn en accepteren. Mogen Allah azawajal al-Quds doen bevrijden en ons een sebbe of een bijdrage daaraan hebben laten leveren. Al is het maar het minimale wat we kunnen doen. Mogen Allah azawajal onze ouders barmachtig zijn en ons vergeven van onze tekortkomingen tegenover hen. En mogen Allah azawajal ons leiden en velen en een sebbe laten zijn voor de leiding van velen. Ik vraag jullie om mij te vergeven. Voordat ik het later heb gemaakt en te lang voor jullie heb gemaakt. Ik vraag Allah om mij te vergeven. Al datgene wat ik fout heb gezegd is van mij en de Shaitaan. Al het goede is van Allah.